Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse president Biden heeft gezegd... dat hij vindt dat Netanyahu zijn kabinet weg moet sturen. Volgens hem is het kabinet wat er nu zit te conservatief rechts. Als voorbeeld noemt hij de extreemrechtse minister van Veiligheid. Biden deed zijn uitspraken tijdens een besloten bijeenkomst... waarin hij geld werft voor zijn verkiezingscampagne. Deze verslaggeefster van CNN vertelt wat hij daar nog meer heeft gezegd. De quotes, uh that Netanyahu has a tough decision to make and quote this is the most conservative government in Israel's history Biden said the president added that Israel was beginning to lose support around the world and said Netanyahu quote has to strengthen and change the Israeli government Hij zei daar ook dat Israël zich niet moet verzetten tegen een Palestijnse staat ergens in de toekomst Het is nog niet gelukt om een akkoord te sluiten op de klimaatop in Dubai Vandaag was eigenlijk de laatste dag maar de top wordt verlengd Landen zijn het er Vooral nog niet eens over de toekomst van olie en gas. PSV heeft gelijk gespeeld tegen Arsenal in de Champions League. In het Philips stadion scoorde Nketia vlak voor rust voor de club uit Londen. In de tweede helft maakte Vertesse dat uh, goed. Al vroeg, na vijf minuten, na aangeven van uh, Pepi schoten de bal binnenkant paal in. En dat was een verdiende gelijkmaker voor PSV. PSV was, net als Arsenal, al geplaatst voor de volgende ronde van de miljardenbal. Ze zijn als tweede geëindigd in de pool. Morgen speelt Feyenoord voornamelijk voor de eer tegen Schotse Celtic.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 Yeah. weer bij de tweede uur jazz bij ZFM hier vanuit Zandvoort. Het zonnetje schijnt lekker, de storm is gaan liggen. Mijn naam is Marco. Ik wens iedereen een hele fijne goedemorgen en ik vind het heel fijn dat u luistert. U luistert trouwens naar de klanken van uh, Sonny Rollins, een fantastische Amerikaanse saxofonist. Hij won trouwens in 2007 samen met Steve Rich de Zweedse Polarmuziekprijs de waarde van 108.000 euro. Deze prijs heeft de status van de Nobelprijs van de muziek, om maar even te zeggen van uh, wat voor prijs het is. Uh, op 24 november 2010 ontving Rollins, trouwens ook. Toen hij, 53 jaar, was de uh, Jazz Award 2010 van het Concertgebouw in Amsterdam. Uh, in het eerste uur uh, scheen mijn computer er even mee uit. En ik wilde eigenlijk wat vertellen over uh, het nummer uh, The Girl from Iponina. Dat was ook trouwens een van mijn lievelingsnummers van uh, mijn vader. En uh, die is ook de reden waarom ik uh, uh, de liefde voor jazzmuziek heb gekregen. Want hij was ook helemaal gek van jazz. Uh, ik wil toch even nog wat vertellen hoe dat nummer is ontstaan. Uh, de curl de, de van Ipanina. De muziek werd geschreven door uh, Antonio Carlos Jobim. En de tekst door Vinicius uh, de Moraes in 1962. Ze zaten vaak op het terras van de bar uh, Valesso in de wijk uh, Ipanima. Ipanima dat is dus ook de naam van de song. Van Rio de Janeiro. En werden geïnspireerd door een meisje dat vrijwel dagelijks voorbij kwam. Nou, haar naam had ik uh, in het eerste uur ook al gezegd. Dat was Lucia En ze kwam er eigenlijk pas twee jaar later achter... dat uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat lied, de uh, kul van Immunina, eigenlijk over haar ging. Nou, hoe grappig is dat? Um, we gaan gauw verder met uh, nog andere lekkere jazz deze ochtend. We gaan deze, dit laatste uur van jazz bij ZFM volmaken met heerlijke jazzmuziek. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan is... Uh, nou hoe toepasselijk, een song voor mijn vader... bij Horeca Silver. album van uh, een song voor mijn vader van Harris Silver Quintet. En nu hoorde Joe Henderson op zijn sax en Camel Jones op trompet. En natuurlijk Harris Silver op piano. Wat wel bijzonder is aan deze muzikant is dat hij eigenlijk uh, begonnen is als saxofonist en later pas overgestapt is uh, op saxofoon. Waarbij eigenlijk de meeste saxofonisten of heel veel saxofonisten hun eerste muzikale opleiding natuurlijk op uh, piano hebben. En we blijven bij een fantastische uh, gewoon bij fantastische jazzmuziek op de piano. En dat is wel van uh, Red Carland met het nummer Billy Boy. Van Doorn, echt van uh, pure Nederlandse bodem deze muziek. Heel wat anders. En uh, het bijzondere ook wel van dit album is... dat ze, uh, dat ze worden begeleid door het metaprolo En in dit geval uh, onder leiding van uh, Vince Mendoza en John Clayton. Als ik het goed uitspreek. Maar in ieder geval uh, Ineke van Doorn en Mark van Vught. Ineke van Doorn uh, zangeres. Mark van Vrucht natuurlijk uh, ook... Uh, uh, zanger en pianist. En Ineke van een zangeres en de gitarist. Superleuke nummer. En ze hebben ook trouwens een Grammy Award gewonnen. Maar we gaan gauw weer terug naar het Amerikaanse continent, want er komt toch op een of andere manier de meeste jazz vandaan. En ja, uh, yeah. wie wil dat niet? I Want To Be Happy heet het nummer. En het is uh, onder andere van uh, Sonny Rollins. <tied> Wat hier nou uh, niet vrolijk van het nummer I Want To Be Happy van uh, Theleneus Monk en Sonny Rollins. En het uh, volgende wat ik klaar heb staan is een hele jonge dame geboren uit uh, in 1991 in Dallas op 16 uh, april. Haar naam is uh, Jasmea Horn en ze speelt uh, met haar noble force het prachtige nummer Love Come Back To Me. One, two, uh, uh, uh, uh, uh. The sky was blue. And high above, the moon was new, and so was love. This eager heart of mine is singing, Lover, where can you be? Love came at last, it had its day. That day is past, you've gone away. This aching heart of mine is singing, Lover, come back to me. I remember every little thing we.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 energie van krijgt. Ongelooflijk uh, Jasmia Horn en haar Noble Force met het nummer Lover, Come Back To Me. En je hoort ook wel duidelijk aan haar stem en hoe mooi zij, en snel zij die, uh, die Riedeltje zingt dat zij zeer geschoold is. En dat klopt ook wel, want ze heeft aan het conservatorium nog wel een new school for jazz uh, of music van 2009 tot 2014 gestudeerd in uh, New York. En je merkt ook wel aan haar stem dat zij natuurlijk een zeer geschoolde stem heeft en ja, het zijn mooie klanken en je wordt er wel uh, lekker vrolijk van. We gaan even terug in de tijd en dat is van het album uh, Jazz Guitar Hits. Ik heb wat uitgezocht, samen uh, wat gespeeld wordt door Ray Charles en Milt Jackson. En het nummer heet Back's Guitar Blues. En het is zelfs nog een uh, mono-versie, moet je nagaan hoe Oh, oh. en uh, Milt Jackson Onze de guitar. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan is I Remember April by uh, Eddie Lockjaw en Davis en Johnny Griffin. Het is van het album Essential New York City Jazz Masters. Eddie Lockjaw Davis en Juni Griffin met de Essential New York uh, Jazz City Jazz Masters uh, heet het album. En het uh, nummer heet I'll Remember April. We zijn alweer aan het einde gekomen van Twee uh, Uur Jazz. Hier vanuit een uh, stormachtig zonnig zandvoort. Mijn naam is Marco. Ik vind het super fijn dat jullie geluisterd hebben. En in het bijzondere natuurlijk ook uh, de herberg hier in Oost. Fijn dat jullie erbij waren. Uh, volgende week uh, ben ik nog een keer aan de beurt. Dus dan mogen jullie weer naar mijn uh, jazzklanken luisteren. En we gaan er vandaag uit. Nou ja, als je een jazzprogramma presenteert mag natuurlijk één uh, niet uh, missen. En dat is Ella Fitzgerald. En ik heb een prachtig nummer uitgekozen. En het nummer heet uh, Jingle Bells. Hoe toepasselijk in deze tijd. Fijn, bedankt. Fijn weekend en bedankt voor het luisteren. Through the snow in a one horse open sleigh, or the fields we go laughing all the way. Bells on Bob Hill ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh! Jingle bells, jingle bells. Jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Now the ground is white Go it while you're young Take the girls tonight And sing this sleighing song Just get a bobtail nag 240 for his speed Then hitch him to an open sleigh And crack, he'll take the lead jingle bells, jingle bells fun it is to ride in a one-horse open sleigh, hey, love that vibration, syncopation of a one-horse open sleigh. How about a big hand for Ernestine Anderson? You're in for a big treat. GFM, u allemaal fijne dagen. En een voor